Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Gemeentefusies kosten juist geld, zeggen onderzoekers. Stemmen in New Jersey mag per mail of fax. En Van der Laan wil minder Somaliërs in Tentenkamp Amsterdam-Osdorp. Het weer de komende uren trekt een regengebied over het land... en daarbij staat een matige tot krachtige wind. Vanavond in het binnenland opklaringen, maar aan de kust blijft er kans op een bui... Morgen zwaar bewolkt, en enkele bui. De fusies van gemeenten leveren geen geld op. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het kabinet wil gemeenten met minder dan 100.000 inwoners samenvoegen. Onder andere om te bezuinigen. Terwijl uit het onderzoek blijkt dat de kans groot is dat de kosten juist gaan stijgen. Zegt onderzoeker Maarten Allers. Nou, je hoort vaak dat het efficiënter wordt. Wij hebben gezien dat de uitgaven op de lange termijn juist hoger worden in plaats van lager fusiegemeenten zijn uiteindelijk duurder? Ja. Je ziet, uh, voor de fusie zie je dat ze even wat meer gaan uitgeven. Dat verwacht je ook. Men moet zich aanpassen. Dan gaat het weer naar een normaal niveau. Alleen na een paar jaar komt het structureel op een hoger niveau terecht. Het is opvallend, want het kabinet denkt juist te kunnen bezuinigen op de gemeente. Ik denk dat dat tegen gaat vallen. In elk geval, uh, ik denk niet dat je die bezuinigingen realiseert door te gaan fuseren. Dat is de afgelopen tien jaar in elk geval niet gebeurd. En heeft u een oorzaak kunnen vinden? We zijn nog aan het onderzoeken hoe het komt. Het zou kunnen zijn dat de gemeenten, doordat ze groter worden, bureaucratischer worden, minder efficiënt. Het zou ook kunnen dat ze meer slagkracht krijgen, dat ze meer voorzieningen kunnen aanleveren. Maar dat dat dus wel geld kost. Nou, dat ze eigenlijk meer doen voor de burger. Ja, daar zijn we dus nog mee bezig om dat uit te zoeken. Nou, maar de, de conclusie is volstrekt duidelijk uit uw onderzoek. Het levert geen geld op. Nee, Storm Sandy heeft grote gevolgen in de Verenigde Staten... ook voor de verkiezingen van dinsdag. Veel stemlokalen zitten bijvoorbeeld zonder stroom. Correspondent Jacqueline Ekman. Mensen in het getroffen gebied mogen nu ook gaan stemmen via e-mail. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is zojuist besloten. Het gaat om bewoners in New Jersey. Bewoners die door Sandy ergens anders nu tijdelijk wonen... niet meer bij hun bureau kunnen komen als het überhaupt nog te overeind staat. Het gebeurt eigenlijk nu al bij Amerikaanse militairen... die in het buitenland gelegerd zijn. Die bewoners in New Jersey mogen nu ook via e-mail en fax stemmen. Die moeten wel eens een aanvraag indienen... Uh, om fraude te voorkomen, worden hun gegevens eerst gecheckt. En dan uiteindelijk uh, als ze de toestemming krijgen, kunnen ze dus via e-mail of faxen uh, toch nog uiteindelijk stemmen. Nou zal Sandy ook verder misschien gevolgen hebben voor de verkiezingen, bijvoorbeeld uh, voor de opkomst. Ja, dat uh, zal zeker effect hebben op de opkomst. Uh, mensen in de getroffen gebieden hebben op dit moment wel wat anders aan hun hoofd als hun huis uh, onder water staat. En um, uh, zij. Uh, dat wordt verwacht, maar er wordt natuurlijk wel van alles gedaan... om die mensen toch nog naar het stembureau uh, te laten komen. En, en in principe staten zoals Connecticut, New York, New Jersey... daar zijn daar de zogenaamde blauwe staten. Daar, uh, die, deze mensen zullen ze toch wel op Obama stemmen. Dus een kleinere opkomst maakt dan niet zoveel uit. Maar er wordt op 6 november ook nog gekozen... voor andere belangrijke zetels, senaatzetels bijvoorbeeld. En lokaal wordt er ook uh, gestemd op burgemeesters, gemeenteraadsleden. Ja. Dus het is wel degelijk belangrijk om mensen toch te laten stemmen dan het aantal slachtoffers. Zijn daar al nieuwe cijfers over? Ja, inmiddels is bekend dat er 106 doden in de Verenigde Staten zijn gevallen door Sandy. 40 in New York City. En uh, ja, de persconferentie van de gouverneur Cuomo van New York... die liet weten dat er door die aankomende kou... het wordt uh, vrij koud de komende dagen... voor mensen die nog zonder stroom zitten... moet er voor 40.000 mensen moet toch nog andere huisvesting gezocht worden. Dus dat zal nog een hele klus worden. Correspondent Jacqueline Ekman. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. In Qatar proberen Syrische oppositiegroepen een samenhangende organisatie te vormen. die kan uitgroeien tot een regering in ballingschap. Zo'n 300 oppositieleden gaan vier dagen intensief met elkaar overleggen. De huidige Syrische Nationale Raad zegt niet geschikt te zijn om een krachtig blok te vormen tegenover het regime van president Assad. De Syrische oppositie en de VS zijn bang dat moslimextremisten misbruik maken van het geruzie in de oppositie en de macht grijpen in Syrië. Het aantal uitgeproducedeerde Somaliërs in een tentenkamp in Amsterdam-Osdorp moet omlaag. Burgemeester Van der Laan heeft ze tot vanavond de tijd om het aantal van 90 terug te brengen naar 60. Nopen ook wil Van der Laan dat de Somaliërs met een voorstel komen om verdere toeloop te voorkomen. Trudy van Rijswijk ging kijken of er al asielzoekers zijn vertrokken. Er staan hier zo'n stuk of twintig kleine tentjes en dan nog wat... Uh Grotere, en er wordt net gegeten: rijst, bananen. Hoe heet je? Yes. Elias, um, de burgemeester heeft gezegd dat jullie nu weg moeten, tenminste, dat er nog maar 60 over mogen blijven. Hebben jullie al een oplossing bedacht? Nee, ik denk niet. Dit is een oplossing. Maar hij zegt ook, als jullie geen oplossing bedenken, ga ik zelf wat bedenken. Dat is nooit zo goed, denk ik. Wij We wachten tot oplossing komt. We blijven nog hier, omdat we hebben nergens te gaan. Een probleem schijnt ook te zijn de omwonenden. Nou is dit een afgesloten terrein met hekken, maar er zit hier een sportschool. Ook daar is de deur. Zo, Petra, die geeft die les. Wat is het probleem voor jullie? We zijn hier gestart, maar door de omstandigheid met de tentencamp komt geen nieuwe mensen hier langs, want iemand die werbaarheid zoekt... Äh, muss natürlich abends sofort klein lopen, um bei mir in die Schule zu kommen. Sie haben ein Problem. Wir tun auch in Traumatherapie, Werbeeinstraining. Die Menschen, die alle mit so etwas in Anrainung gekommen sind is het een heel groot hinder om mij nu af te doen. Zijn dat geen goede klanten dan? Want die hebben ook wel een probleem. Ja, hun hebben een probleem, maar hun probleem is niet mijn probleem. Ik heb ook medeleid met hun, want ik vind niet dat mensen in Nederland... gewoon op, op een schoolplein moeten krampieren zes weken om aandacht te krijgen. Dus. Maar zolang dat nu niet opgelost is, is het heel erg moeilijk. Een vrouw uit Utrecht is vannacht mishandeld door een taxichauffeur. De vrouw was in Amersfoort uitgeweest en wilde rond kwart over één naar huis. Eenmaal in Utrecht kwam ze erachter dat ze niet genoeg geld op zak had... om de rit te betalen. Daarom kregen de vrouw en de chauffeur ruzie... waarbij hij een aantal klappen uitdeelde. Maar het is nog niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd, zegt de politie. Daarom zijn we ook een buurtonderzoek gestart. Om getuigen, passanten te vragen, buurtbewoners... of ze informatie hebben waarmee wij dit verhaal rond kunnen krijgen. Dat is belangrijk. De vrouw ligt overigens nog steeds in het ziekenhuis en is behoorlijk gewond geraakt. Er zou ook sprake zijn van uh, dat er persoonlijke eigendommen van de vrouw zouden zijn weggenomen. Nogmaals, ik kan er nog niet in detail over treden, omdat we dat gewoon nog niet weten. En juist om dat goed zeker te weten, moeten we het natuurlijk goed onderzoeken. En rond tien over twee vannacht vond de voorbijganger de bewusteloze vrouw in de buurt van een pinautomaat. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en volgens een woordvoerder is haar toestand best zorgelijk. Het plan voor de inkomensafhankelijke zorgpremie moet aangepast worden. VVD-prominent Hans Wiegel meent dat de VVD met de pet in de hand... de gesprekken daarover met de PvdA moet aanvangen. Volgens hem is het voorstel onaanvaardbaar voor de achterban... en bovendien is er zo geen meerderheid in de Eerste Kamer. CDA en SP lieten vandaag opnieuw weten dat ze de coalitie niet willen helpen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. In de jongste peiling van Maurice de Hond keldert de VVD... maar liefst 14 zetels door de ophef over de zorgpremies. Met name de hogere middeninkomens worden daardoor zwaar aangeslagen. Tot wel honderden euro's per maand. En de VVD-achterban pikt dat niet. De partij kan niet anders dan de plannen aan te passen... zei Hans Wiegel op televisie bij Eva Jinek. Ik, ik denk dat het onontkoombaar is. Er was het alleen maar omdat men weet dat dit als men die doorzet... het voorstel zal nooit door de Eerste Kamer komen. Nooit. Niet dus wees nou verstandig en zoek een uitweg. En degene die de uitweg moet zoeken is de VVD zelf. Eerder al bleek dat geen enkele andere partij het plan steunt. CDA-fractieleider Buma herhaalde zijn afwijzing vandaag in het tv-programma Buitenhof. Het is heel simpel. Ik doe niet iets wat leidt tot slechtere zorg. Ik doe ook niet iets wat leidt tot minder banen. Maar met mij valt er alleen maar te praten over betere zorg. Eerlijk verdelen doen we in Nederland. Er valt ook over te praten, maar op deze manier natuurlijk niet. Alleen de SP houdt de deur nog op een kier. Die partij is wel voor een inkomensafhankelijke premie, maar dit voorstel treft de middeninkomens te hard. Betoogt fractievoorzitter Emiel Roemer ook vandaag weer in Buitenhof. Volgens PvdA-senator en oud-partijvoorzitter Ruud Kolen... zijn de politieke problemen over de zorgpremie het directe gevolg... van de methode die VVD en PvdA gekozen hebben bij de formatie. Door de snelheid waarmee onderwerpen zijn uitgeruild... zijn ze niet goed bediscussieerd. Ze hebben elkaar wat gegund, dat gaat ook sneller. Maar dan verlies je dadelijk tijdens de uh, regering... waarschijnlijk toch weer tijd om, om dat op te lossen. Dat hebben we gezien met de zorgpremie-discussie. Kennelijk zijn er een dingen toch niet helemaal duidelijk. Het moet allemaal worden uitgezocht. Uh, dat kost, gaat tijd kosten. En dan is die snelheid van het begin uh, het risico is dat het weer weggaat. Volgens PvdA-senator Kolen zal het veel vragen van de ministers en staatssecretarissen... om de plannen heelhuids door Tweede en Eerste Kamer te loodsen. In de Libische hoofdstad Tripoli wordt gevochten tussen bendes. bij die gevechten zijn zeker vijf mensen gewond geraakt. Het hoofdkwartier van het comité dat gewapende bendes en milities moet ontmantelen is in brand gestoken. En ook werden winkels geplunderd. Een jaar na de dood van dictator Gaddafi is het in Libië nog steeds onveilig. Het lukt de nieuwe regering niet om de bendes te ontwapenen. Is dat eigenlijk voor het eind van dit jaar voor elkaar moet zijn. Sport. FC Twente heeft de koppositie in de eredivisie heroverd op PSV. De ploeg uit Enschede won vanmiddag met 3-0 van Feyenoord. Chadli, Castanjos en Tadic scoorden voor Twente. Na de zeepert, van afgelopen week in de Bekeren tegen Den Bosch... was dit resultaat waar Twente-trainer Steve McLaren op had gehoopt. So we couldn't wait for this game. We couldn't wait to demonstrate that we've got fight. We've got football in us. And we can win big games. And that's what we've done today. So a fantastic response by the players... Ook the de crowd. We hebben to be our 12 man. En great result. De spelers konden niet wachten om te laten zien dat ze konden vechten. En ze hebben goed gereageerd. Al dus McLaren. Heerenveen won met 2-1 van Pex Wolle. En AZ ging met 2-1 onderuit tegen VVV in Alkmaar. En op dit moment is nog bezig de wedstrijd tussen NAC en RKC. Het stond 2-1. Probeert RKC nog gelijk te maken, Ragnar. Ja, zeker. RKC is bij die stand inderdaad in de 84ste minuut. De enige ploeg die voetbalt in de tweede helft en dat uh, goed doet. Want het uh, is steeds RKC dat aanvalt. Nou komt er niet aan te pas. Ja, nu als een inspelpaas verkeerd is bij RKC op het middenveld. En Luuk in de as van het veld kan overnemen. Danny Verbeek aan de zijlijn. 10, 20 meter over de middenlijn uh, heen. Geen hele grote kansen gezien de afgelopen. minuten. wel een keer een bal van RKC erin gegaan. Maar toen was er al lang en breed gefloten voor een hensbal die eraan vooraf was gegaan. Dus daar profiteerde of daar protesteerde verder niemand. Ingooi genomen door Bantja, Die overigens wat minder schuld had aan uh, de goal van, uh, die gescoord werd. De 2-1 van uh, Nac Breda. Want ik zei dat hij opzichtig in de fout ging. Dat viel wel mee. Dat lag met name ook aan Drost. Maar goed, Bantja weer opnieuw in balbezit. Halverwege zijn eigen speelhelft. Dan gaat RKC een lange bal, denk ik, nemen. Speelt al een tijdje 1 op 1 achterin. Nee, Cuco Martina speelt breed naar Van Peppen, De goede aanvoerder van RKC levert in. En misschien is de pijp aan het leeg raken bij RKC. Dat zou wel eens kunnen. Nak krijgt iets meer grip op het middenveld in deze wedstrijd. Diepe bal richting Goedelje, de maker van de 2-1. Komt hij niet aan. En dat betekent overname Braber. Bijna op de achterlijn bij RKC. En zo gaat het naar voren met Van Peppe. Met Chevalier. Vervolgens is het Rodney Snijder. Ingevallen voor de aangeslagen Bukari Toch het balverlies bij RKC. En misschien in de tegenstoot een keer Nak nee hoor. Want alle afvallende ballen zijn voor RKC. Dat via Naya naar voren wil. Het is 2-1. Iets meer dan 5 minuten nog in dit duel. 2-1 voor Nak tegen RKC. Formule 1 dan, de Grand Prix van Abu Dhabi is gewonnen door Kimi Raikkonen. Voor de Fin was het zijn eerste overwinning sinds zijn terugkeer in de Formule 1. De Spanjaard Fernando Alonso werd tweede, Sebastian Vettel derde. En de Duitsers moesten helemaal achteraan vanuit de pitstraat beginnen... omdat hij gisteren na de kwalificaties te weinig brandstof in zijn tank overhield. Dankzij zijn derde plaats behoudt Vettel de leiding in de WK-stand. Met nog twee races te gaan heeft hij tien punten voorsprong op de nummer 2 Fernando Alonso. De Spaanse tennisser David Ferrer heeft het masters-toernooi in Parijs gewonnen. Hij was in de finale in twee te sterk voor de Pool Jerzy Janowicz. Dat was voor Ferrer al zijn zevende ATP-titel van dit jaar en zijn achttiende in totaal. <middels> Nog een keer het belangrijkste nieuws. Gemeentefusies kosten juist geld, zeggen onderzoekers. Stemmen in New Jersey mag per mail of fax. En burgemeester Van der Laan wil minder Somaliërs in Tentenkamp amsterdam osdorp dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VPRO met Studio Itzarda. Hey, Ro, jij bent toch handig met hypotheken? Ja. Ja, ik weet totaal niet wat ik moet kiezen. Ik ben helemaal. Kom, het oh, is helemaal niet moeilijk hoor. Je moet goed kijken. Gingi, u mi penki. Kunangia, Snap je? Ja. Als het over je hypotheek gaat, is het wel belangrijk dat je er iets van begrijpt. Deltaloid helpt. Met een rekenhulp waarmee u ziet of u beter kunt sparen of aflossen. Kijk op deltaloid.nl slash kritisch. Kritisch. Op het juiste moment. Deltaloid. Mijn moeder heeft multiple sclerose. Daardoor zie ik van dichtbij wat voor invloed MS op iemands leven heeft. Het is dé reden waarom ik wetenschappelijk onderzoek doe. Zo help ik mee aan het vinden van een oplossing voor MS... Stichting MS Research uit Voorschoten financiert dit onderzoek. Steunt u MS Research en daarmee het onderzoek? Giro 6989. Ik ben Hanneke Hulst, MS-onderzoeker aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam. We zijn geobsedeerd door seks. We beschouwen de ander steeds meer als lustobject... en we gebruiken seks als economisch ruilmiddel. Seks in een langdurige relatie... Hoe vaak doet u het nog? Psycholoog Jean-Pierre van der Ven. Vanavond rond 12 uur in gesprek op 2 op Nederland 2. Dit is Radio 1. VPRO. Studio Itzerda. Martin Minkema. Ja? Als je even wilt gaan staan. Oké. Okay. Gisteren. Was het precies 68 jaar geleden dat onze grote inspirator en voorman, ingenieur, <kille guides> Hanzo Schotanesas-Steringa-Itseda, werd doodgeschoten door de Duitse bezetter. Deze radiopionier was tijdens zijn leven zodanig gefascineerd door de wonderen der techniek, dat hij het niet kon laten om uit een niet ontplofte V2-bom een paar uiterst interessante onderdelen los te schroeven, ten einde die thuis eens rustig verder te bestuderen. Deze wetenschappelijke nieuwsgierigheid is hem fataal geworden. Als spion werd hij door de Duitse bezetters genadeloos vermoord op 3 november 1944. Oké, okay. nou dus een klein radiootje heb ik hier. Dan ga ik dus allemaal vragen opnemen, dan speel ik het af en dan zal het antwoord ertussen staan. We hopen dat hij zich zal melden. We zouden graag met goede, zuivere intenties contact willen hebben... met de heer Hanso Schotanus Asteringa Itzele. Vorig jaar zochten wij middels de beproefde bandstemmenmethode... van Frans Schmid Gieskens contact met onze beroemde voorganger en uitvinder. Ja, dus ik ga hem even... Is hij er? Ja, ik ga hem even isoleren, die opname. Want ik ga nu de strooinkies eruit halen. daar so zegt hij of zo? Juist. Itzada, so ja. Pak. Meld ze zich met het noemen van hun naam. Ja. Nou, ik krijg helemaal rillingen. Ja, hij heeft zich gemeld met zijn stem, dus dan kunnen we de vragen stellen. Als eerbetoon aan deze grote geest en ter nagedachtenis van zijn sterfdag... herhalen wij thans de boodschap die Inziur Itzada zo duidelijk aan gene zijde uitsprak voor u, onze luisteraar. Ik wil u graag heel erg bedanken voor dit contact, alles wat u heeft gezegd. En als laatste vraag, en zou ik graag willen vragen... heeft u nog een boodschap voor de Nederlandse luisteraar? Oké, okay, je hoort dus bekende gebrabbel. Nou, nu ik komt ga... het. We gaan het tempo wijzigen. Ja. Om te kijken wat de boodschap van Hanzo Schotanus hastering... haar overleden in 1944, is aan de Nederlandse luisteraar. Hij zegt dus, er is geen dood. Er is geen dood. Er is geen dood. Is geen dood. Op zo'n toon als ik het zeg komt hij? Ja, er is geen dood. U hoorde de stem van ingenieur Itzerda, naamgever van dit fijne alles in één programma uit het hiernamaals tot ons komen via radiofrequenties. Maar komt die stem wel uit het hiernamaals? Het kan namelijk ook dat zijn boodschap komt uit een parallel universum. Wat denk jij, Jan-Pieter van der Schaar? Dat, uh, is er communicatie mogelijk tussen de... Met parallele, tussen parallele universa en ons? Waarschijnlijk niet. Nee, jammer. Bent, uh, je bent theoretisch natuurkundige. We gaan straks aan de Universiteit van Amsterdam. En, uh, we gaan straks samen praten over de waarschijnlijkheid... dat er van die gelijktijdige universa naast elkaar bestaan. Heel goed. M maar eerst. Annemieke Loods en dan Willem Verkerk... bezoeken tijdens vakanties het liefst mystieke locaties... waar geen krachten zijn of er bijbehorende entiteiten rond waren. Wellicht uit parallele universa. Wij van Studio Itzada kwamen op de T. Ik denk dat we heel veel dingen niet uh, zien die we wel zouden kunnen zien. Dat klinkt cryptisch... We zijn natuurlijk beperkt door onze ogen. Onze ogen zijn heel erg slecht. Ik denk dat wij veel meer facetten van ons leven zouden kunnen zien... als je je daarvoor openstelt. En kinderen kunnen het vaak. Die zien die wezens vanzelf. Ja, en ik heb ze ook vroeger als kind gezien. Had ik er ook contact mee. Ik heb ze Een paar jaar geleden heb ik ze in Engeland zelf weer gezien. Wat heb je gezien precies? Elfjes. Nou, hoe zagen ze eruit? Wat deden ze? Uh, ze zaten heel stilletjes in de, in de varens, uh, in Tjell well. En ze waren tussen de 25 en de 30 centimeter groot. Een beetje blauw-groenig, uh, lichttransparant van kleur, met vleugeltjes. En ik heb ze geprobeerd om ze te fotograferen, maar dat is tot mijn spijt niet gelukt. Maar je gaat natuurlijk fotograferen in een ander, ander universum, met een andere dimensie. En ja, camera's die hebben de neiging om in deze tijdruimte te fotograferen. En ja, helaas, ik heb ze niet kunnen vastleggen. Ik ben Annemieke Kelouts. Jan-Willem Verkerk. Jullie zijn van Mystiek Moment, tenminste de website heet zo. Wat, wat is Mystiek Moment? Mystiek Moment is een constante foto-tentoonstelling, een wisselexpositie. Met elke maand twee of drie foto's van een bekende plek. Meestal in Nederland, maar ook in uh, Engeland, Duitsland, België, Malta is er aan de beurt geweest. Ja, het zijn toch altijd uh, wel hele bijzondere plekken met een uh, ja, bijzondere magische lading. Spookplekken zoeken we heel erg veel op. Maar inderdaad ook een uh, hele interessante legendes die erachter zitten. Dit, uh, Wat je nu ziet is het spookhuis van Sas van Gent. Het, uh, ik denk dat het het meest bekende spookhuis is uh, van Nederland. Het is uh, verleden jaar uh, gesloopt, helaas. Met de spoken erbij? Uh, ja. Dat is nog niet helemaal duidelijk, want de buurvrouw wilde ze graag hebben. En daar waren ze welkom. Die was blij dat de hele zooi tegen de vlakte ging. En die zegt: nee, Die spoken, dat, uh, dat geloof ik wel, die zijn welkom bij mij. Dus die weet niet wat ze over zichzelf afroept. Want dit zijn geen vriendelijke spoken die hier zitten. Oh. We hadden ook zelf iets dat we daar waren op een gegeven moment. We moeten nu weg, want dit voelt echt helemaal niet goed. Op deze ruimte, in het keldergedeelte, heb ik een hele grote energiewolk uitzien komen. Uh, die heb ik niet kunnen vastleggen. Maar als je ook kijkt, bijvoorbeeld op de andere foto's, dan zie je hier in dit gedeelte, en we hebben toch hele goede fotoapparatuur, dat deze foto niet kan. En dan Wacht even, wat kan er niet? Dit is niet scherp. Dit is niet scherp. Hier, hier, hier zit een ontscherpte over uh, deze foto. In het middenstuk van het huis? In het middenstuk van het huis. Dat was niet te fotograferen. We ja. hebben hier verschillende foto's van gemaakt... en we hebben dit niet kunnen fotograferen. Het is een beetje alsof er spiegelend glas in zit... waardoor mm -hmm. je een beetje een soort dubbel beeld krijgt. Een beetje wel, ja. Maar er zit helemaal beetje geen beetje glas wel. in. Er zit geen raam meer in. Nou, Wat denk je dat je nu hebt gefotografeerd? Een ik, ik dat. Een doorgang ook. naar een andere dimensie. Tijd en ruimte bestaan niet. Verleden week hebben we de, de wintertijd kunnen veranderen door een uur te veranderen. Tijd is niet relatief. Tijd bestaat niet. Ruimte bestaat ook niet. Want als we ruimte hebben, kun je in een bepaalde ruimte kun je kijken. De elfjes waar ik het eerder met je over had, die heb ik gezien in een andere ruimte. Dat betekent dat ik een tijdruimte anders kan bekijken. Stel... Dit is tijdruimte. Ik, ik laat even mijn arm zien. Ik strek even mijn arm uit. Ik zit hier op de planeet aarde. En zit ik zit op Ik zit op mijn schouder en ik wil naar uh, battlegeuzen. En dat zit op het topje van mijn vinger. Ik ben even het aantal lichtjaren kwijt. Het uh, is een waanzinnig aantal lichtjaren ja. kwijt. Dan moet ik hier naartoe reizen. Stel, wij zijn in staat om de tijdruimte te kunnen krommen. En je gaat krommen. Dan is het een kwestie van spring. En ik ben er. Ja, want nu is het topje van je middelvinger... Is buik, dat is topje. maar dat zou je wel willen. Gewoon jump naar andere, andere dimensies. Ja, dat zou ik wel willen, ja. En jij? Nou, wat je in Star Trek vroeger zag van... Be me up, Scotty. Dat lijkt me op zich nog wel wat. ook oh, dat dan weer wel? Dat dan weer wel. Maar die wisten goed wat ze deden. Nu ja. heb je geen idee waar je terecht komt. Je werd wat praktischer. Ja, wat, wat voorzichtiger. Minder avontuurlijk misschien. Maar jij springt gewoon. Ik spring. Ik mis een hoop, geloof ik. Ja, weet ik niet. Misschien weer er niet uh, zo mee bezig. Wij zijn er natuurlijk vrij intensief mee bezig met dit soort zaken. Ook met ons uh, project Mystiek Moment. En wij geven ook wel lezingen voor zalen. Dat mensen ons aan kijken van die sporen. Die, die zijn mijn schokken. En dat mag. Dat vind ik helemaal niet erg. Het is onze waarheid. Ik zeg niet dat het de waarheid is. Het is onze waarheid. Wat je niet kent, mis je niet. Nee. Maar... Zijn we zijn er naar op zoek? Natuurlijk naar gekke dingen. Een aparte plek, Streven jullie ergens naar? Niet in het bijzonder. Nee, ik ben, ik, ik ben geen messias of zo. Dat, uh... Is er iets wat je hoopt? Ik hoop, uh, ja, dat is wel iets wat ik hoop. Als ik in Engeland zit bijvoorbeeld en ik kijk naar de lucht... en ik zie daar weer een ufo voorbij vliegen... dan denk ik van, uh... kom nou eens een, een kilometer of acht, negen lagen. Land. Geef me een rondleiding. <lacht> Ja, illu illusie natuurlijk, dat, dat gaat niet gebeuren. Dat, uh, dat zou ik wel willen. Ik ben wel nieuwsgierig. Ja, ik wil toch eigenlijk even wat meer zien. Annemieke en Jan Willem hebben over dit dus boeken geschreven, ook uh, gepubliceerd. Uh, ze exposeren foto's. Meer daarover op hun website Mystiek Moment. En dit is Studio Itzerda, waarin we op deze zondagavond orde proberen te brengen... in de parallele universa om ons heen. Maar eerst over tot de orde van de sport. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Het is NAC -Breda, RKC Waalwijk, tot ons gebracht door Ragnar Niemeijer. Het is net afgelopen en het is 2-1 gebleven voor NAC Breda. Zeer, zeer zwaar bevochten vanavond tegen de ploeg uit Waalwijk. omdat er Nauwelijks kansen zijn geweest voor NAC in de tweede helft. Diep in blessuretijd. In de achtste minuut nog een keer een ontsnapping van invallers. Schalk, het werd geen 3-1. KC krijgt met die nederlaag duidelijk te weinig. en verliest ook nog in de blessuretijd. Rodney Snijder met vermoedelijk een ernstige knieblessure. Hij ging er in tranen vanaf. Handen voor de ogen op de brancard. En zo werd hij weggevoerd. Dat hij Lurling was tegengekomen in een duel. En die maakte de indruk zo van, jij komt er bij mij vandaag niet langs. ging er hard in. Hij raakte Snijder op de knie met zijn eigen knie. Maar Luling stond weer op en Snijder dus niet. En zo regen de nederlagen zich aan een voor de RKC. De laatste keer dat er werd gewonnen op 24 augustus. En vandaag gaat het dus mis in Breda. NAC is te sterk voor RKC. NAC krijgt te veel, maar het wordt wel 2-1. Ja, dank Ragnar Niemeijer. Uh, Jan-Pieter van der Schaar, de natuurkundige die naast me zit. Uh, in een parallel universum zou die sportuitslag misschien andersom zijn geweest, hè? Zeker, in, in ja. elk parallel universum zou de uitslag uiteindelijk anders kunnen zijn. Hou je van voetbal? Ik ben een groot voetballiefhebber, ja. Is dat niet onnuchterend om je dat te bedenken? Dat het zo... Ja, ik vind het wel een prettig idee. Dat, dat, het... dat er in een en ander al uh, de Ajax wel de Champions League wint dit jaar bijvoorbeeld. Uh, die parallele universa, hè? Ja. Die, um... Hoe ver is de wetenschap daarmee? Bestaan ze? Nou, de wetenschap, eh, om te beginnen, denk ik dat we even vast moeten stellen... dat het heel speculatief is. Uh, dat het heel belangrijk is om even van tevoren te zeggen. Maar inmiddels uh, kunnen we wel zeggen... we hebben de laatste dertig jaar zoveel geleerd over ons heelal... over de eigenschappen van ons heelal... en ook de oorsprong van ons heelal... dat uh, die modellen die we daar op dit moment uh, voor gebruiken... als we die heel serieus nemen... dan uh, voorspellen die eigenlijk dat er andere heelallen uh, zouden kunnen zijn... Ik begrijp dat de inflatie daarbij een enorm grote rol speelt. Ja. Daar begint het geloof ik. Hè? Daar begint het inderdaad. Dus als we kijken naar, we weten al heel veel over ons heelal. En als we naar de allerprilste begin kijken van ons heelal, dan uh, zegt de data ons. We kunnen heel veel dingen leren over ons heelal door gewoon heel goed te meten. Dan zegt de data ons dat er een fase is geweest waarin ons heelal heel snel uitgeduid is. Helemaal, het heel begin. Snel. Helemaal aan het begin. In 10 tot en min 30ste, min 35ste seconde... Sneller het... dan het licht. Is het sneller dan het licht uitgedaid, 10 tot de 30ste keer groter geworden in 10 tot de min 35ste seconde. Nou, en die modellen, die bestudeer ik bijvoorbeeld. Ja. En als we die heel serieus nemen en extrapoleren, dan zien we dat er eigenlijk in die modellen die die kosmologische inflatie, inflatie eigenlijk voortdurend uh, uh, plaatsvindt... en dat de helallen als het onze daar eigenlijk uit ontstaan als ze-belletjes. Moment, moment. Die inflatie, Het is niet bij die ene inflatie gebleven dus? Nee, uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat inflatie voortdurend overal plaatsvindt... en dat in die zee van inflatie er voortdurend belletjes ontstaan... en dat zijn de helallen als het onze, want hier is duidelijk inflatie gestopt. Wij zijn niet meer... Exponentieel snel aan het uitdijen. En uh, dus in die zee van inflatie kunnen er allerlei heelalen uh, ontstaan. Dus we zitten hier in een enorme helal, ja. hè? en Maar uh, naast ons is... E uh, op plekken die wij niet kunnen zien. Nee, daar kunnen we nooit bij komen. kunnen we nooit, nooit, nooit bij omdat kun je kunt nee. ook niet zien. Nou, er is een kans, en dat is iets waar ik me natuurlijk heel erg mee bezig hou, uh -huh. dat we die wel uh, op een of andere indirecte manier kunnen zien... door in het verleden te kijken. En dat doen we eigenlijk altijd als we kosmologie uh, doen. We kijken altijd naar het verleden. Dus zo ver die, mogelijk, zo mogelijk in het verleden. Want dan ja. kan het uh, bijvoorbeeld, een van de dingen die kan gebeuren... is dat die uh, zeebelletjes elkaar een keer raken... En dan zou dat gevolgen kunnen hebben voor wat we zien. In bijvoorbeeld de zogenaamde kosmische achtergrondstraling. Die achtergrondstraling is die ruis, die overal altijd Dat zijn nagloed van is de, de hoek ja, ja, ja. ja, dat is echt het verste licht, het eerste ja. licht dat we kunnen zien. En dan zie je daar dus een beetje, zeg maar, je zie, ziet daar, uh, nou ja. Uh, dat het niet helemaal egaal is, dat zie je ja. dan? En dat betekent dat er iets raars gebeurt? Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Er zijn ja. mensen die daarover nadenken. Okay. Uh, in de eerste benadering is die kosmische achtergrondstraling overal gelijk. In welke richting je ook kijkt, links, rechts, boven, onder. Overal is die kosmische achtergrondstraling precies gelijk. Maar ja. als er ooit een botsing zou zijn okay. geweest met een heel land, dan zou ja. het kunnen dat daar kleine... Ja, uh, imperfecties in zitten. En, en die zijn gevonden. Die zeggen vonden imperfecties. Hè? Nee, nou, die imperfecties oh, er zijn. Ik. Laten we even. Ja, er zijn, er oh. zijn sowieso imperfecties. Want als het uh, heelal perfect glad ja. zou zijn geweest, dan hadden wij hier niet gezeten. Hè, er zijn hele kleine imperfecties. Van Goed. 1 op de Oké. Okay. En die, zijn, uh, die geven eigenlijk de kleine zaadjes aan waaruit eigenlijk alle sterrenstelsels zijn ontstaan. Maar, maar, maar, ja, maar mag ik even terugkomen ja. op. Dus met, uh, even. Nog even concreet te krijgen. Ja. Oh, zover je concreet ja, kan kijken, ja. natuurlijk. Ja. Heer, voorbij die ho horizon, die ja. we kunnen zien, heer, voorbij die ja. 14,8 miljard lichtjaar weg of zo, zoiets ja. zitten. Daar zou dan die andere, uh, uh, uh, uh, uh, wat zeg ik, heel lallen, die ja. universa zou dus ontstaan en steeds maar weer. Ja, steeds maar, maar weer op dit maar de, moment ook. En hoeveel, hoeveel zijn het er? Ja, nou, eigenlijk uh, ontzettend veel. Dus we kunnen eigenlijk, uh, dat gaat voortdurend verder. Uh, getallen maar, uh, die, voor, die wel eens genoemd worden zijn Googleplex, we heb je wel eens van een Googleplex gehoord, dat, dat is. 10 tot de macht 100 is dat. Het hoogste getal wat je maar kunt zeggen. Ja, dat, nou ja, goed, je kunt altijd... Je telt er een bij op, heb je nog hoger getal. Ja, een beetje meer nullen dan zandkorrels op de aarde. Ja, ontzettend is, uh, veel. Ja, ja, ja. En uh, er is ook een reden waarom we denken... Oh. dat we zoveel heelal nodig hebben. Ja. En dat komt omdat... Uh, als we nagaan denken over alle eigenschappen... die ons heelal heeft... Mm -hmm. dan lijkt het erop dat, uh, dat dat heel erg fijn afgesteld is... om ons bestaan mogelijk te maken. Hè, er zijn uh, allerlei merkwaardige... Uh, uh, eigenschappen van ons heelal, die het mogelijk maken dat wij hier zitten. Dus eigenlijk is het, het helemaal op maat gesneden ja. voor ons. Ja. Uh, uh, Telemaid, elkaar we hier. Ja. Ja, ja, goed. En om dat te verklaren, zou je kunnen zeggen: er zijn, als er maar één heelal is, is dat ja. heel erg uh, wonderlijk. Ah. Maar als er misschien tien tot de vijfhonderd heelal zijn, ja, ja, dan ja, ja, ja. zit er misschien ja. wel eens eentje bij waar wij dit gesprek kunnen hebben. En misschien ook wel meer. Ja, misschien wel weer. Dus uh, hoe, zien die hoe zien dan die vergelijkbare helallen... Hè, of universen, hoe ja. zien die eruit? Zien die dan precies uit als die heelal? Nee, in dat beeld wat ik ja? net besprak... in die kosmologische ja? uh, inflatiemodellen... Ja? zien die andere helallen er eigenlijk heel anders uit. Elk heelal heeft dan ook zijn eigen krachten, zijn eigen massas van deeltjes, die, die echt heel anders zijn dan ons heelal. Uh, dus dat is zeker niet vergelijkbaar met hoe wij hier nu zitten. Dus in je zit in een totaal andere situatie. Zie ja, ja, ja, ja totaal andere andere waarschijnlijk in de meeste van die andere heelallen is het leven gewoon niet absoluut nooit maar, mogelijk. Maar we hebben, we hebben het hier over uh, speculatie. Het is speculatie, het is speculatie. Maar wat hoor ik dan steeds maar over, over, die, over die universum... waar wij wel naast elkaar kunnen zitten? Heel ja. ergens anders. Wat is dat dan? Nou, uh, dat is eigenlijk een Heb ander soort parallelle wereld. Er zijn ja. er ook weer verschillende versies van. Maar een van de voorspellingen die ook gedaan wordt... door die kosmologische inflatiemodellen, ja. waarin ook al die andere zeebellen ontstaan, is dat ons eigen heelal oneindig groot is in feite. Dat betekent dus ook dat er oneindig veel plekken zijn... waar ja, maar... wij ook kunnen gaan, met elkaar gaan praten ja, en net je, iets weet, anders maar, maar zeggen. Weet, weet, als, er, als er al eind, groot, oneindig groot is, dan kan er toch ja. geen andere bel meer na zitten? Ja, en dat is dus het merkwaardige van uh, eigenlijk Einstein's algemene relativiteitstheorie. Dat kan dus wel. En dat komt door de kromming van de ruimte en tijd. Dus Daardoor is ik... het mogelijk om eigenlijk uh, ja, uh, alle te maken... die oneindig groot zijn, oei, oei, oei. maar die toch... Ook op een, een of andere manier naast elkaar kunnen bestaan. Het, het, het, uh, het, het duizelt menu al Maar ja. het, het komt in, in, in die opzicht, zeg maar zeggen, daar komt het op neer dat we wel naast elkaar kunnen zitten en dit gesprek kunnen voeren. Ja, Nou, als je, als je een oneindig groot heelal hebt, ja, ja. dan is er ook ergens in dat oneindig grote heelal een plek waar wij uh, met precies, elkaar praten. samenwerken. Precies hetzelfde ja, bijvoorbeeld. gebeurt. Ja, daar kan je anders, want je hebt oneindig veel mogelijkheden. Ja, ja. Daar komt het natuurlijk. Omdat ja. er oneindigheid is. Ja. Komt ja. Daar komt dat. Dat komt door die oneindigheid. Maar die mensen die daar dan zitten, die hebben niks met. Je Jou, nee. jij, jou en ik, dat ben jij niet. Dat nee, ben ik niet. Nee, nee, klopt. Dus dat is wel in die zin helemaal van, losgekoppeld van elkaar. Ja. Het heeft echt puur te maken met het feit dat het oneindig groot is... en er dus oneindig veel mogelijkheden zijn. En als je oneindig veel mogelijkheden hebt... dan ja. is alles een keer gerealiseerd. Ja, dat is, dat ook is een, vreemd, ik wel een beetje makkelijk eigenlijk, hoor. Ja, ik bedoel, het zijn veel allemaal moeilijk, maar ja. niet zeker vrij makkelijk... dat ja. ik denk van, ja, een beetje te makkelijk. Ja, nou, ja je hebt er ook weinig aan. <laughs> Hoezo? Uh... Je kunt er ook niet naartoe. Nee, je kunt er ook niet naartoe. Nee, nee, nee, nee dat nee. is het punt natuurlijk. Nee, nee. Dus hoe zou je dan ooit kunnen bewegen dat dat dat er. Hè? Nou, zie vanuit mijn perspectief het meest concrete zou ja. je kunnen zeggen zijn die al die bellen die ontstaan ja. in die zee van kosmologische inflatie. En ik denk dat uh, dat je hè, dus als twee bellen bijvoorbeeld botsen, maar er zijn misschien wel andere manieren. Uh, om toch iets te leren, uh, om toch eens te kunnen zien... bijvoorbeeld in, die, in, het eerste, in het eerste licht wat we in ons heelal waar kunnen nemen... dat we daar aanwijzingen kunnen vinden... dat we inderdaad in zo'n zee van kosmologische inflatie uh, ons bevinden... dat ons heelal daaruit ontstaan is... en dat we op die manier ook misschien aanwijzingen kunnen vinden... voor die andere zeepbellen. Ja, maar we kunnen er we kunnen nooit contact met? Uh, nee, de, we kunnen er nooit naartoe. Dat laat gewoon uh, eigenlijk... Maar waarom? Omdat de... dat we nooit naartoe kunnen? Nou, omdat we hoe, ver, hoe snel... We, we kunnen nooit, wij kunnen nooit sneller dan het licht. Ah ja. En daardoor zijn we altijd gebonden eigenlijk aan ons heelal. We kunnen nooit voorbij onze grenzen. We zitten maar in een heel klein belletje. Ja, we zitten maar eigenlijk in een, in een klein belletje. Wacht, nee, we zitten eigenlijk ten eerste in dat, in dat, in dat, in dat uh, sterrencel, in die melkweg. Zitten ja. we hier ergens. En dat is maar een klein onderdeeltje van het enorme heelal ja. waarin we zitten. Ja. Dus we komen eigenlijk al, bij, eigenlijk al niet meer weg uit dit uit sterrencel. Nou ja, en dat de, weten we niet. Dat uh, zou al, kunnen hoor. Dat we er zou eens. Ja, we hebben ook onheerlijk veel tijd hè? Oh ja, is <laughs> dus, dat zo? Op een gegeven moment houdt het toch op? Ook, <laughs> nou, dat weten we nog niet. Niet. Er is ah, ja. zijn aanwijzingen dat het helemaal steeds leger en leger wordt. Ja, maar ja. Ik bedoel, het zou kunnen dat we ooit nog eens een keer... Uh, een ander sterrenstelsel bevolken. Wie zal het zeggen? Ja. Maar ik vind het wel een heel prettige gedachte... dat we inderdaad hè, met Copernicus zijn we, we eens begonnen... om van onze planeet geen bijzondere plek te maken. Uh, door, door latere hè, metingen als sterrenstelsels... hebben we geleerd dat we ons ook niet in een bijzondere plek in het sterrenstelsel bevinden. Vervolgens hebben we geleerd dat ons sterrenstelsel... ook geen bijzondere plek is in het, he in het zichtbare heelal. En de ultieme conclusie van, uh, van een multiversum zou zijn... Mm -hmm. dat we ons ook niet in een heelal bevinden wat in die zin bijzonder is. Ja, dat er dus meerdere zijn. Dus dit is eigenlijk uh, de emancipatie van de geest. Zo ja, je ja, ja. En zo zou je <laughs> het kunnen zijn. Ja. Heel prettig en, idee, vind maar ik het heel zelf. Heel prettig idee. Ja. En, en, uh, ja, als je, het, als je het allemaal. Maar er zijn, er zijn niet zoveel mensen die het kunnen, kunnen vatten, eigenlijk. Hè? Die het theoretisch kunnen vatten. En Dat, dat, dat kun je. Hè? Je bent een van de uh, mensen die dat wel. Dat, dat nou, luxe, hè? Als je. Dit is een kleine gezelschap mensen die uh, hier uh, ja. hun werk van hebben gemaakt. Ja. En ik denk dat uh, eigenlijk voor iedereen, als het maar heel erg hard je best doet. Uh -huh. dan kun je dit natuurlijk leren. En dan kun je, dit, dan kun je hierover nadenken. Werkt het geest nou, voor zeggen? mij, ja, voor ja, mij het is wel. Juist. Ik heb geen drugs nodig. Uh, nee, maar dat is het prettige ja, van de ja. natuurkunde. Dat je ja. in werelden kunt kruipen door de vergelijkingen die je gegeven worden... die, uh, die, ja, die heel erg geestverruimend zijn. Het, uh, de, de natuurkunde is bij uitstek een wetenschap waarvoor geldt dat, uh, ja, dat de wetten... He, die, die hier gelden voor een appel die naar de grond valt. Ook uh, gelden voor een planeet die om de zon draait. En ook ja. geldt voor een ster die in een sterrenstelsel ronddraait. En dat is een heel prettig idee. Ik zag straks graag nog even, ik moet even bijkomen. Ik, zag, ja. ik heb straks nog even een vraag over een ander parallel univers, of ander universum. Of andere parallele universen waar ik ook over heb gehoord. Een ja. tijdje over meer zou ik kunnen beginnen. Nou, die heel dicht op onze huid zitten heb ik ook begrepen. Misschien heeft dat. Maar uh, nee, dit wordt allemaal te verwarrend op dit moment. We gaan, uh, we gaan, ik ga eventjes uh, even verwerken. Een verhaaltje van de. Uh, de Vries, Een kort verhaal van Niek de Vries. Met als titel Parallel Universum. Parallel Universum. Ik was in slaap gevallen in de laadbak van een pick-up truck. Het was donker geworden toen ik wakker werd. Het voelde alsof ik ergens in Mexico was. Maar aan de boerderij zag ik dat ik me in Twente bevond. Verderop schenen felle koplampen op een houten wand. Daarvoor stond een groepje mannen. Donkere silhouetten met hooivorken in hun hand. Ik keek naar hen. En een verlammende angst overviel mij... tot ik blijkbaar bewoog... en een klomp van de voorste man mijn aandacht trok. Het ding schoof met de punt door het zand... En daarmee draaide alles om. Het hele universum. Ik keek niet naar hen. Zij keken naar mij. Al oh, dus, Niek de Vries. Um, dit is Studio Itzela of Parallele universa. Jan Pieter, uh, theoretisch natuurkundige. Um, hoe zit het dan met die, uh, met die universum, die, die vlak op onze huid... Zitten, die er vlakbij zijn, die heb je ook nog. Ja, er is andere, dat is een andere theorie. Ja, dat is een andere variant. Hè. We, uh, in de cosmologie is, speelt de, de, eigenlijk de, algemene theorie, uh, de algemene relativiteitstheorie van Einstein... een belangrijke rol. Maar uh, de microscopische wereld, hè, de, de, de, de, de theorieën die beschrijven... hoe elektronen bewegen, atomen bewegen, dat is de kwantummechanica. En die heeft als merkwaardige, uh, merkwaardige eigenschap dat verschillende... Uh, dingen op hetzelfde moment gerealiseerd kunnen worden. Dus een elektron kun je nooit op één plak, plek lokaliseren. Die is mm -hmm. tegelijkertijd op verschillende plekken. Yeah. En uh, nou is er een soort uh, ja, grens tussen waar die kwantummechanica ophoudt en de macroscopische wereld begint. Hè. Wij bevinden ons altijd op een bepaalde plek yeah. in onze ervaring. Nou, en nu is er een van de voorstellen, is dat die, dat die overgang, dat die eigenlijk uh, uh, niet zozeer bestaat, en dat ook voor macroscopische wezens zoals jij en ik er eigenlijk voortdurend. Verschillende. Hè? Jij, jij bevindt je eigenlijk op uh, in een parallel heelal, net even op een andere plek. En dat heeft dus te maken met die kwantummechanica. Dat er voortdurend splitsingen worden gemaakt. Waarin, uh, waarin, ik kan mezelf niet zien namelijk. Nee, je kan je daar niet zien. Dus je bent maar van één realiteit ben je bewust. Door wat word ik gescheiden met mijn andere... Ja, dat is dus gewoon het proces van de, van de kwantummechanica. Die voortdurend, ja. uh, maar dat is niet de... een andere dimensie of zo? Het is gewoon nee, een andere... dat is geen andere dimensie. Dat is puur een geval van de kwantummechanica... die ja. voortdurend andere realisaties van jou afsplitst. Ja, ja. Dus die, van, van, dit, van dit gesprek zijn dus roze hoeveelheid... Ja. Uh, kopie, nee, geen kopieën, ja. maar afsplitsingen. En wij er dus. zien er eigenlijk altijd maar één van. Ja, ja. Dus dat hebben eigen zijn, maar, maar kan het ook zijn dat jij je op een gegeven moment afsplitst... en dat je jouw jou, jou bewustzijn doorgaat in een heel andere, heel ja. andere wereld? En dat, dat ik naast nou, je zit en dat ik nog in de oude wereld zit? Ja, de, nou ja, dat zou kunnen, maar dan wordt het wel heel erg ingewikkeld op een gegeven moment. Hè. Dus we hebben altijd onze eigen ervaringswereld. Ja. Is altijd, eh, die zit altijd eh, goed in elkaar. Daar, daar ontstaan geen hele gekke dingen, dat we ons van elkaar afsplitsen. Maar ja. elke, mogelijkheid, elke mogelijkheid die ons gegeven wordt door de kwantummechanica... wordt wel gerealiseerd. En dat is, het, dat is een andere soort van parallel heelal. Waarin er voortdurend aftiktakkingen plaatsvinden. die te maken hebben met een andere realisatie. En zou dit, zou dit soort eh, parallele universa kunnen bestaan. naast die enorme bellen waar je het net over ja, had? Ja, die, die, die, die staan hier los. Die staan hier los. Dat is het wel heel ingewikkeld. Ja, er zijn verschillende lagen waarop je kunt nadenken over parallele universa. Mijn eigen uh, ja. uh, stil is gewoon om na te denken over die bubbeltjes. die oh, in het begin ze uh, ontstaan maar... zijn. Want daar kan ik, uh, heb ik zelf het meeste houvast vast staan. Ja, hou vast. Want ja, ja. Als, je, als je meteen denkt van ja, ik ben, ik ben een eindroos mezelf aan het opsplitsen. Ja, daar word ik een beetje uh, zagrijnig van zelfs. zelf zagrijnig ja, van? Ja, dat kan ik niet zo goed bevatten hoe dat precies zou werken. Dat maar kan, Dat kan me heel goed voorstellen, Ja. ja. Ja, ik, ik ook nu dit, dit hoor. Ik had het in niet van niet willen horen eigenlijk. Nou, dat hadden we kunnen doen. Dat hadden we kunnen doen in uh, een ander universum. In een al, was nou, was waarschijnlijk het... is er een andere plek inderdaad... waar dit gesprek een heel andere wending had genomen. Ja. ja, maar aan de andere kant was het ook erger Je wat wat ook ruzie kunnen krijgen. wat dus ook is ruzie niet waar... kunnen krijgen. Oh, gelukkig maar. Zie je, zo erg is het allemaal nog niet afgelopen nee. dan. Ja. Hm. Zeg, um, en die uh, universum waar dan... Uh... Of over, die, over, over die, die, die, die, die, die ufo's en al die... Uh, ja. wat, wat mensen meenen te zien, waar komt dat vandaan? Nou, ja, zelf denk ik dat dat helemaal niks met andere hmm. te maken heeft. En uh, uh, dat dat eerder een... Uh, ja, mijn eigen overtuiging is dat, dat uh, waarschijnlijk uh, die observaties gewoon verklaard kunnen worden door hele reguliere dingen. Uh, er is geen enkele noodzaak ja. voor een parallel heelal om nu mogelijk te maken. We gaan, we gaan luisteren. Jan Pieter, alvast bedankt. Ja. Straks komt er heel, heel terug, misschien als, als de tijd ons laat, Maar studio ja. itza daar die ging op bezoek bij Anton Teube, die alles weet over ontvoeringen door buitenaardse wezens. En er ook veel slachtoffers van kind. Wat denkt u van ze, professor? Wie ze? Die buitenaardse wezens, hebben ze vriendschappelijke bedoelingen? Duidelijk niet. Dit bewoog dus heen en weer, en we dachten: wat, wat is er nu aan de hand? En op dat moment hoorde ik dan een stem van: Ik ben die en die van het Astra Command. Ik maak je dus zich geen zorgen, dit is even om even bekend te maken dat wij er zijn. Ons ruimteschip heeft wat problemen, we zitten hierboven. Kan zijn dat nou we zichtbaar worden, maar schrik u niet. Er is niks aan de hand, je hoeft nergens zorgen voor te maken. Wie gelooft daar helemaal niet in? Wees gewoon hartstikke eerlijk. Goed. Wie weet dat er buitenaards contact is? Mag ik de vingers? Oké. Okay. Wie heeft buitenaards contact? Wie durft dat te zeggen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, okay. goed zo. Mooi. Dit is de stem van Anton Teuben. Al 25 jaar is hij het UFO-meldpunt van Nederland. En hier is hij op tournée in een documentaire van Omroep Friesland... over de vele buitenaardse ruimteschepen die ons land aandoen. Ik kan u zeggen, wij komen de het laatste jaren al eigenlijk al door heel Nederland... en we hebben echt in alle uithoeken gezeten. En ik kan u vertellen, in Nederland zijn op dit moment... tussen de 8.000 en 10.000 mensen die echt contact hebben. En dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Maar is het ook prettig. Ook Anton heeft contact met buitenaardsen. Dit zijn tekeningen, er zitten ook foto's bij, want mensen zeggen, heb je ook foto's? Ja, die hebben we. Maar er zijn meer mensen die het tekenen, omdat zij met hun veld in staat zijn om eigenlijk de foto's... Ze willen liever niet een foto. Dat willen ze lief. Sommigen wel, en zo zien ze er ongeveer uit. Dit zijn de Nordics, die komen met name voor in Noorwegen en Zweden. Daar heb je gewoon de Nordics poppetjes, kun je in de winkels kopen. Dit, zij noemen zich eigenlijk de people of the universe. Zij kunnen het woens om muur heen. Zij kunnen echt gewoon door ramen stappen, gewoon als energie en zich dan weer manifesteren. Nou, de Pleiadians, daar is veel contact mee, zien er heel menselijk uit. Zij is gewoon Sirius. Maar dit is gewoon buiten leven. Wat gebeurt er daarboven allemaal? Waarom hebben ze geen contact opgenomen met ons? U zult toch moeten toegeven dat het allemaal heel vreemd en geheimzinnig is? Ja, dat is het ook. Beschavingen en levens in ruimte die van een, een hoger niveau, een hoger bewustzijn zijn. Op een veel liefdevollere manier met elkaar omgaan. Maar hoe weet hij dat? Heeft hij contact met ze? Um, ik heb daar duidelijk, uh, ja ik zou bijna zeggen telepathisch, uh, ik geloof dat daar heel veel mensen zijn, of veel... Ik schat het een miljoen op die aarde ongeveer bij elkaar. Dat wordt ook... Een op, miljoen ifonauten? Mensen nee, die, die, die in de harten voelen en weten... dat ze voor ze geboren waren... op duidelijk andere planeten in andere werelden... op een andere manier geleefd hebben. U zelf misschien gevoel, ook? Dat heb ik ook, dat gevoel. U, u, u bent eigenlijk iemand die van de andere planeet komt? Ja, maar u ook. Ja, en ik ben er dus ook achter gekomen... dat mijn ziel dus uh, van Sirius is... En dat uh, ja, vind ik wel heel mooi. Die ziel is van Sirius. Die ziel is van Sirius. Ik heb een ziel van Sirius. Vraag me niet, ik weet het nog maar kort eigenlijk. Vraag me, ik heb nog niet heel veel herinneringen aan Sirius zelf. Ik hoop dat het ooit nog eens komt. Maar één ding weet ik wel, en dat weet ik diep hier. Dat, dat mijn ziel niet aards is. Dus... En zij zijn in staat om binnen dat hologram... waar wij in feite zijn, zich op alle mogelijke manieren te manifesteren. Dat, kan, dat is niet om ons te misleiden. Want er zijn ook soorten die er bijvoorbeeld anders uitzien... als die zo voor onze neus zouden staan, dan zouden we schrikken. Maar dat doen ze niet, want ze willen ons niet laten schrikken. Als wij eraan toe zijn dan gaan we ook die andere soorten gewoon zien. Nou, wij hebben andere soorten inmiddels gezien. Reptilians hebben we gezien, Greys, Iarga. Uh, we hebben Alpha Centaurius meegemaakt. Ceti uh, Vega. Pleiade. Ja, er zijn echt heel veel soorten, ja. Denkt u dat ze erop uit zijn de aarde te veroveren? De aarde veroveren? Uh -huh. En nu mag ik je toch wijzer hebben, Andreas... Waarom zouden ze nou zoiets doen? Goed, ik weet dat het mal klinkt, maar wat willen ze dan? Wat mij het meeste opvalt. is dat vrijwel iedereen met buitenaardse contacten. zoveel overtuigd is van de goede bedoelingen. Waarde aardling, hier Elim van Venus. Het moment dat wij ons massaal laten zien. zal voor velen een opluchting zijn, een bevestiging van iets wat men al wist. Maar voor een grote groep mensen zal het een gruwel zijn. Velen zullen zich van het leven benemen. Het zij zo. Maar het grote plan zal zijn loop hebben en de meesten zullen overgaan in de nieuwe dimensie. Zeker wat jullie wacht is in geen enkel voorstellingsvermogen samen te vatten. Mijn god, wat een immens project. Het allergrootste project dat de mens ooit heeft uitgevoerd met, wij met z'n allen samen. Dat doet je wat. Hier. Mm -hmm. En dat allemaal dankzij de goden. Zouden zij niet gekomen zijn dan, dan zouden we misschien al onze energie misbruikt hebben om elkaar uit te roeien. Ja, ja. Maar kom, we hebben weer veel te lang gepraat. Het is je hoogste tijd, met. Weet je wat ik het moeilijke vind? Het klinkt als een, als een geloof. Ja, nee, het is geen geloof, want over uh, iets wat ik geloof, daar praat ik liever niet over. Want dan krijg je altijd onnodige discussies. Dus ik praat over dingen die ik weet en die ik heb meegemaakt. Alleen die dingen die ik weet, ja, die kunnen... Ik ben voor meldpunt en er zijn op het moment dat ik ermee begon... toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik maar 53 uur voor meldpunten op de hele wereld kende. Dus daardoor kom je natuurlijk aan een bepaalde informatie en een bepaalde kennis... waardoor jij dingen weet die anderen gewoon nog niet kunnen snappen. Zo weet jij ook dingen die ik niet weet. Een van de allereerste ontvoeringen door UFO's die bekend zijn geworden... is het geval van Barney en Betty Hill in oktober 1961. Ze reden naar huis van een feestje en ze zagen vanuit een auto een lichtende bol. En toen ze thuis kwamen, toen, toen miste ze tijd... Maar ze konden zich niets meer herinneren. En toen het echtpaar na een tijd gezondheidsklachten kreeg, werden ze allebei onder medische hypnose gebracht. Luister. Ik wilde niet waken. Je gaat Je bent in een diepe sleep. Je bent comfortabel. Relaxed. Dit is niet wat trouble you. Ga on. Je kunt nu alles herinneren. is Right over my right. I try to maintain control so Betty cannot tell I am scared. God, I'm scared. It's all right. You can go right on and experience it. It will not hurt you now. I got to get my gun. <laughs> I got to get my gun! All right. <laughs> all right, that's all Relaxed. Deeply relaxed. Wees eerlijk, klinkt dit als een liefdevolle ontmoeting? on. En Coast to Coast. George Norrie, Gordon Duff, senior editor van Veterans Today, voormalig un diplomat Tot slot, dit is uit een radioprogramma dat drie weken geleden is uitgezonden in heel Amerika. De gast is Gordon Duff, hoofdredacteur van een site van het Amerikaanse leger voor veteranen. Hij is oud-diplomaat, inrichtingman enzovoort. En hij beweert dat onze legers in het geheim vechten met kwaadwillende aliens die op de bodem zitten. Van the oceaan. About Asian intelligence agencies reporting that a combined fleet operation between the US and China has been going on against what possibly could be unfriendly extraterrestrial threats. It's an amazing story. We've got Gordon on the ear here with us. Gordon, how are you? Uh well, George, I'm doing pretty well, George. Part of the story here that uh, that we're looking at right now, the uh the Pacific story is that, uh, and these were the things I received intelligence agency real confirmations from, is that we were dealing with an entity right. uh, that this one is unusually unfriendly. I was told that they they live in underwater bases, had notified us that they were going to uh, bring motherships in and uh, settle in the Pacific Basin. So so this, these groups of extraterrestrials that are unfriendly, Many of which are hiding down there at the at the bottom of the ocean. What do they plan to do? Are they going to emerge one day? What What do they want? This group in particular had decided that uh, it was reasonable for them to seize the entire Pacific Basin, saying it uh, in a rather hit, Hitler esque fashion. This is all we want. But uh, to say well, that if if you know, weren't the senior editor of a very prestigious. Veterans Today Internet site. One would say, oké, okay, we won't believe it. But it's who you are, Gordon. I have a, ten I have a tendency of being right. Let, let op de ogen. De ogen zijn heel helder. Heel, je merkt er aan hun energie. De situatie rond onze aarde is echt werkelijk zoals wat je hier ziet. Er zijn talloze schepen. De kleinere schepen komen laag. De grotere schepen die zitten echt inderdaad hoog. Ze zijn echt zelfvoorzienende steden helemaal. Kinderen kinderen weten daar al heel veel van. Wij hebben ook bij Hoogkerk begonnen de kinderen op de scholen tekeningen te maken van UFO's. De lerares ze ontslagen. Nee. nee, professor, als je het mij vraagt, zijn ze daar in orbit om de zwakke plekken in onze verdediging te zoeken. Het zijn ruimtepiraten en anders niet. <lacht> ruimtepiraten. Doe niet zo gek, Andreas. Ik, ik vraag me af of dat wel zo gek is. Zullen we het nou eens over iets anders hebben? Ja. Goed. Even over iets anders hebben, toch? Die, die parallele universa. Heb ik nog even op terugkomen, uh, uh, uh, Jan-Pieter van der Schaar? Hoe, hoe schat je in dat het, uh, dat het een beetje duidelijk of zeker gaat worden? Wordt er bewijs gevonden tijdens ons leven nog van die parallele universa waar we het over hebben gehad? Dat, dat weet je nooit, maar ik heb goede redenen en goede hoop. Dat uh, binnen afzienbare tijd we uh, zullen weten dat, uh, dat er goed ondersteunend bewijs is voor cosmologische inflatie. Dat we in januari, uh, eind januari, hopen we daar meer over te weten. Nu al en dan, volgend jaar ja, voor cosmologische inflatie. En dan is de volgende stap om te kijken of we ook aanwijzingen kunnen vinden voor, dat, uh, voor, die, voor die, uh, al die andere C-bellen die, uh, die geproduceerd zijn. Dat is, dat is bijna net zo groot nieuws als buiten ons Leven. Uh, dat, ja, zijn. als we daar aanwijzingen voor zouden, ja. zouden vinden, dan komen we op de voorpagina terecht, denk ik. Bedankt, bedankt voor je aanwezigheid. Um, ja, dit is wel het einde van de daar Straks buitenland. Volgens mij lopen al die parallele universa dwars door elkaar heen. Zo ken ik persoonlijk mensen die in een heel somber universum zitten... en daar elke dag over moeten klagen. Ik heb Een hele moeilijke dag. Maar ook ken ik iemand die heel vaak geld op straat vindt. Yeah. Kijk, dat heb ik nou weer niet in mijn universum. Daar ligt nooit wat waardevols op straat, nee. Mijn heelal wordt voornamelijk bevolkt door mafkezen. Ik hoef maar om me heen te kijken. Nou ja, ieder zijn eigen universum. Zijn mijn goede vader al. Zolang het er maar één is met Studio Itzerda. Ik realiseer me dat ik hiermee een poort heb geopend. En ik sluit deze poort ook weer af. Er blijft niets negatiefs hangen hier in huis, in deze studio. Dank jullie wel. Zeker. De strijd om het Witte Huis... Wie wordt de volgende president van de Verenigde Staten? Obama out and somebody better in. Radio 1 is erbij. Dinsdagnacht van 12 tot 6. I in him and he in me. Live vanuit het Melkwegcafé in Amsterdam, Amerika kiest de Uitslagennacht. Oh, definitely Romney Ryan, there's no doubt. Met alle uitslagen, verslaggevers in Boston en Chicago, Nederlanders in de Verenigde Staten, correspondent Wessel de Jong in Washington en gasten in de studio. Because of you. In de nacht van dinsdag op woensdag, de strijd om het Witte Huis. Oh, I'm sorry, I'm sorry. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 met BringIt van Vodafone, Imtegen en Cisco kiezen uw werknemers zelf met welk device ze werken. Geef ze veilig direct toegang tot uw bedrijfsnetwerk. Kijk voor meer informatie op bring-it.nl. BringIt. Secure mobile working for everyone.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 over een aangrijpende vraag die ons al jaren bezighoudt. Wisten we het of wilden we het niet weten? Nu bij Libris. Voor je het weet is het weer winter. Zorg dat u bent voorbereid en kom naar de Citroën Veiligheidsdag. Want op zaterdag 10 november controleren wij gratis uw Citroën... en ontvangt u een emmertje Stroisout cadeau. Zo kunt u met gemak de winter aan. Citroën. Creatieve technologie. Wij weten niets van hun lot. Nu 29,90 bij Libris en op Libris.nl. Als ondernemer ben je een ster in multitasken. Delegeren? Ach, voordat je het hebt uitgelegd heb je het zelf al gedaan. Elk probleem heb jij in een handomdraai opgelost. Ja, totdat je een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet afsluiten...